Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Saap heeft op deze bedrijf Youngman neemt een belang van bijna 30% in saap eigenaar Spijker. En betaalt daarvoor 136 miljoen euro. Vorige maand werd al een overeenkomst gesloten met een ander Chinees bedrijf. Volgens Spijker Totman-Muller is de financiering van Saap voor de middellange en lange termijn nu veilig gesteld. De Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is getroffen door een serie naschokken van de aardbeving van februari. Er zijn geen doden gevallen, maar zo'n 50 gebouwen die al zwaar beschadigd waren, zoals de kathedraal, zijn nu helemaal ingestort. De zwaarste naschok had een kracht van 6 op de schaal van Richter. Dat is bijna net zo sterk als de aardbeving van februari, die 181 levens eiste. Polen heeft vergeefs om hulp uit Nederland gevraagd bij het onderzoek naar corruptie bij Philips. Dat blijkt uit documenten die de NOS heeft. Justitie in Polen wilde in 2008 weten of het hoofdkantoor van Philips Medical Systems betrokken was bij de corruptie in Polen. Meerdere keren reageerde Nederland op het verzoek. Toen er uiteindelijk huiszoeking werd gedaan bij Philips hadden de Polen hun onderzoek al afgerond. In de Turkse badplaats Marmaris wordt nog steeds met man en macht gezocht naar een Nederlandse man. De man van 53 uit het Zeeuwse Ierseken keerde donderdag niet terug na een fietstocht en wordt sindsdien vermist. Het Turkse leger en de politie begonnen gisteren met een grote zoekactie bij Marmaris. Morgen gaan waarschijnlijk ook negen Nederlandse reddingshonden naar Turkije. In de Rotterdamse haven is voor het eerst een tanker met vloeibaar aardgas aangekomen. Het gas wordt opgeslagen in een nieuwe terminal op de Maasvlakte. Het is de eerste opslagplaats voor vloeibaar aardgas in Nederland. In heel Europa zijn er ongeveer 20. Aardgas wordt vloeibaar bij 162 graden onder nul en neemt dan 600 keer minder ruimte in. Het weer bewolkt en wat lichte regen, af en toe wat zon. Het wordt 19 tot 22 graden. De komende dagen meer zon en een graad of 20. Dit was het NOS Shore. Het is Dennis Mooi van de AMBB. Er staan geen files op dit moment. U krijgt van mij een overzicht van aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Langs A16, daar staan ze tussen Breda en de grensovergang met België. En op de A28 utrecht Zwolle. daar wordt gecontroleerd tussen knooppunt Hoevelaak en Harderwijk. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KOPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort heeft het, En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zandvoort en zom, zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. met nu de muziek boulevard is dus altijd een beetje stress, eerlijk gezegd hoor. Zo ben je met een netwerkkabeltje van het circuit bezig. Dan gaat ook nog eens een keer je mobiele telefoon af. Uh, van een aantal mensen die in de studio zeggen van... Hoe staat het ermee? Nou, <laughs> dan moet je dus armen hebben als een inktvis. Ben je dan Veugen? Die is er klaar mee. Dus uh, ben ook klaar mee? Je bent ja, er klaar mee? ik ben helemaal klaar mee. <laughs> Goed. Uh, dank voor de, de heer Veugen en uh, de heer Sandberg uh, van de afgelopen drie uur van deze Pinkster Races. Uh, straks uh, gaan we natuurlijk even kijken wat... Uh, dat heeft opgeleverd voor uh, de Formule Swift Cup. Kijk ook uh, in het hoofd van een van de mensen die op het podium uh, terecht is gekomen. Ik zie dat het uh, nummer 21 is. Dus dat uh, horen we zo van Willem uh, wel wie dat uh, precies is. Ik heb de startlijsten niet allemaal in, uh, in het hoofd uh, zitten. Maar goed, we gaan natuurlijk ook uh, muziek uh, draaien. En uh, er is uh, nog wat uh, vers uh, nieuws vanaf het uh, circuitpark standwoord uh, te melden. Dus dat sowieso. Maar ook zoals gezegd, muziek. Nou, laten we daar maar eens mee beginnen. Hier is Fly Away. Hey. toen had ik iets in gedachten, en uh, nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat komt dan weer niet. CFM, Race Radio, Pit Report Pit Report is wel weer te voet uit. Gooi op het knopje stop in plaats van uh, het uh, aan te slingeren. Willem, ja, uh, goedemiddag. Ja, ah, Want het is uh, fietsen heen en weer uh, tussen het circuit en uh, noem maar op. Uh, maar jij hebt uh, naar de Formula Swift Cup uh, zitten kijken. Ja, en uh, ik niet alleen uh, het publiek ook. En, uh, tot groot enthousiasme van de ja, inmiddels uh, helemaal volgezonde hoogtribune hadden we toch een, uh, ja, moeten we zeggen verrassende winnaar. We hadden Bart van Ossen, uh, die eigenlijk van uh, start tot Finish maar dat okay, deed hij alleen de laatste 50 centimeter niet. Het was Peter Scheurzen die hem op start en finish best voorbij te strijven en dan met een verschil van 3000. Dus ja, een hele leuke schriftreizen van Oos die eigenlijk een grote voorsprong. Ja, als je het over 2-3 seconden hebt, heb het in de wordt toch wel over een flinke voorsprong. Maar zien we ook in de laatste rondes, ja, stond die voorsprong Uiteindelijk, wordt start en finish uh, ja, eigenlijk uh, min of meer niet voor het oog zichtbaar. Ja, iedereen ging er wel vanuit dat het uh, scheurs was, want dat ging ook zo iemand die op het laatste moment nog zo'n uh, aanval kleed. Uh, uiteindelijk, uh, ja, de elektronica geeft aan dat het inderdaad uh, beter schreurs uh, geweest is uh, die de wedstrijd gewonnen heeft tweede plaats Bart van Oost en derde uh, Klein-Coronel. Dat, dat is duidelijk. Uh, maar als ik even naar het uh, beeld kijk, dan uh, doet jouw hart het uh, wel weer goed bij de volgende wedstrijd die inmiddels uh, klaar staat En dat is de Formule 1. Ik hoop dat mijn hart er nog helemaal goed is. <laughs> <laughs> dat het afhankelijk is van Formule Fort, want die is over 20 minuten afgelopen. Ja. Ja, Formule Fort, Formule Auto's. Altijd, uh, ja, dat heeft uh, bij mij toch steeds en Helemaal, uh, ja, de instapklasses uh, zoals Formule Fort er een is. Formule Fort, dit seizoen uh, rijden ze per uh, weekend hier op Zandvoort uh, drie wedstrijden. Inmiddels zijn er uh, twee verreden. Nou, gewonnen. Uh, Eén wedstrijd door de oudste man van het veld en de andere wedstrijd uh, door de jongste uh, van het veld. Ik weet niet of ik al over man kan spreken als je tussen de 15 en 16 bent. Maar goed, Michel Flori wist een race te winnen, Stijn Schotthorst wist een race te winnen. Michel uh, Florie uh, mag deze race ook uh, van poven trekken. Naast hem staat uh, Niels Vesterkart, derde is het Joey van Splunteren, vierde Bas Schouten, vijfde nog terug uh, Stijn Schotthorst. Zesde, ja, Jelle Beelen. Zevende, Romein de Sterk. Achtste, Arthur van Huijken. Negen, Pieter Jan Krako, Tiende, Frederik van Grote En elfde, tiende, Jack Swinkels. Jack Swinkels uitkomend voor uh, Geva Racing een van de gerenomeerde portteams uh, door de jaren heen. Jack heeft zich niet geparaseerd. Park uh, ja, die speelde zich af op vrijdag. Jack, uh, die is ook uh, in opleiding uh, als piloot. Ja, en dat ging niet samen met uh, vrijdag uh, naar het circuit gaan. Vandaar dat hij alle drie de races uh, dit weekend uh, achteraan moest starten. En uh, dit is de derde race. En uh, we gaan zien uh, wat hij er vandaag vanaf gaat brengen. Ja, nog en, één. Uh, ja. De oude man uh, Florin, die weer... Kan laten zien aan de jonkies, hoe goed moet. Ja, maar uh, ik heb nog één vraag nog, uh, om het mee af te sluiten. Want wij uh, waren uh, zaterdag ook aan het kijken bij uh, de Formule 4, de ochtendrace. En uh, toen hadden we het, wat je noemde hem al, Jelle Belen. Ja, Jelle Beul is één van de we hier in de Ja, de ja maar uh, wat is nou zo bijzonder aan? Uh, van, het, het wil nog wel eens een mannetje zijn die nog zijn, uh, ja hoe moet ik het zeggen, uh, zijn, zijn, zijn, zijn eigen capaciteiten nog wel eens wil onderschatten of overschatten. Ja, ik weet niet of je het zo moet omschrijven. Ik bedoel, uh, Jelle is uh, heel goed in staat om een uh, snel rondje te rijden, laten we wel zijn. Maar ja, een race en een kwalificatie is meer dan één uh, snel rondje. En de race uh, zaterdag, ja, met de start, ja, je moet hem ook... Iets krediet geven natuurlijk. was een heleboel uh, water. Dat gooit een heleboel spray op en ja, hij rijdt gewoon achter op uh, bij een van de andere deelnemers na een paar honderd meter. Al, uh, ja, ze uh, wordt hier uh, af en toe wel gekserend gedaan. Beel natuurlijk uh, bekend van vele uh, sloopbedrijven en hij probeert op die manier uh, reclame te maken voor de sloop. Maar ik denk niet dat dat uh, zijn insteek is. En, uh, ja, ook uh, gisteren in het tweede race had hij uh, tweemaal contact uh, met een andere auto. En, uh, nou, laten we hopen dat Danielle uh, op dit moment uh, het momentje de goede kant valt. en dat hij uh, gewoon laat zien dat hij ook in staat is om een uh, mooie race te rijden. Lijkt me een goed plan. We gaan zo direct uh, deze wedstrijd natuurlijk, uh, mee uh, beleven hier bij CFM Zandwoord. Bedankt uh, voor zo ver. Dat was uh, collega Willem van Densen vanaf het Hello. circuit. En dit is Scarlett May Star My, my glasses are broken, the doors left open. You close the from the floor Empty bottles by my door. and baby you had to go the winter's coming, it's Don't you want somebody to keep you warm? The days are cold. She saw down the floor's cleaned up. I'm walking around in this empty house outside my. Way. walking back to our nice location And all we have to do is to drive without Any dreadful feelings cause we're checking out And again, she says don't go Oh So I'm walking back very slowly We have so little time, it's a thing we said She constantly reminded me it was a threat And again, says don't go Oh So I'm walking back very slowly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 It got a little closer to a girl I met She really got me upside down Thinking back to what we said Or what we had, oh oh So I asked her what after this She said no, cause all I've tried Was not to realize that this was She wanted to try It Didn't get me up or down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 But you got me upside down. Oh, didn't get me up or down. But you got me upside down. Nou, voor sommige mensen... Heurt het ook wel een beetje dat het leven zo langzamerhand een beetje op zijn kop wordt gezet side, down van het display Daarvoor hoorden we Scarlet May met raindrops En die raindrops die vallen wel een beetje Maar het valt ook wel weer mee Het is een beetje vochtig buiten We zullen zo horen hoe het is met de verdere omstandigheden op de baan We gaan weer even door met muziek Hier is Juri Zwart met Secretly Sleeping DFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, want de Formule Fort, daar gebeurde van allerlei dingen op de baan. En Willem van Denzen, de man die de wedstrijd volgt, die weet daar alles van. Ja, Formule Fort, een wedstrijd, ik zei het, het eerder al een beetje tussen jong en oud. En oud is een uh, ja, wat heet oud, uh, dat mag ik eigenlijk niet meer zeggen, Michel uh, Faurie. En um, zijn er wat en uh, De strijd om de eerste vier posities is uh, leuk en uh, langdurig. Het is uh, wel zo dat Deen uh, Niels Vesterkart uh, een beetje profiteert van de gevecht van achter hem. Uh, en uh, de leiding heeft verhoogd. Niet wat wegloopt, maar een lange tijd uh, strijd gezien om de tweede, derde en vierde plaats. En dat ging dan uh, tussen Michel Faurie, Joey van Splinteren en Bas Gouden. Op een gegeven moment was Bas Gouden Florin voorbij en wacht uh, dat zijn op de tweede kaart. Maar uh, de Goddolk, uh, Florin pakte hem weer terug. En in zijn slutsie nam die uh, Joey van Splinteren mee, wat resulteerde dat Bas Gouden weer terug viel uh, naar plaats 4. Hij pakte Weer terug. maar die oude man die dacht van ja, ik vind het goed, maar ik uh, vind toch dat ik voor je moet rijden. En uh, de eerste voor dus, uh, de eerste kak, tweede was Plunteren, derde voor Rie en vierde, of uh, ja, de Schouten. Daarachter is ook een groepje en dat is eigenlijk eigenlijk een uh, teamstrijd, want te daar zien we Jackson, Bos, Kots, en uh, Stijn Schotthorst, uh, die alle drie uitkomen uh, voor het gepa en die uh, zijn aan het bakkeleien met elkaar. Die vechten uh, om iedere meter. Het is nu uh, Jack Spinkels uh, die dan vijfde ligt. Met uh, zesde Jelle Belen. Uh, wordt Schotter zesde. En daarachter uh, Jelle Heel opvallend is uh, dat uh, Geva is toch een uh, team. jaar uh, gevestigde orde, gevestigde namen. Uh, grote talenten. En kijken kijken uh, wie daar gewoon aan uh, vasthaakt. Dat is de auto uh, die uh, door Jan Pauw van Dongen gerund wordt, uh, met Pieter uh, Jan Krakow, uh, die gewoon dat uh, GFA-team uh, bijhoudt. En dat is een hele mooie uh, prestatie, vind ik. We zien nu weer uh, Flori en uh, Van Splinter in de S-bocht en dat uh, gaat keer op keer. Het is net niet heel wielbrenging, maar het zit heel dicht bij elkaar. De leiding Visterpark, de park, de van zijn voorstond, toch ook weer aan de richting Joey van Splinteren. Dus ja, ik, ik, terwijl hij in België met Jelle Belen toch even iets uh, overmoedig was en Audi S uh, over de curbs uh, door het uh, zandgras, net niet uh, de van heel raar. Uh, maar toch daardoor uh, veel tijd verliest en uh, achteraan uh, moet sluiten weer de om. Radio. Pit Report. Pit Report. En dan moet je nog halve bestellingen en uh, dat soort dingen doorgeven aan de catering hier die uh, straks uh, van start uh, gaat. Maar goed, we gaan weer uh, terug naar het uh, circuitpark Zandvoort, waar uh, de Formule Forte op dit moment nog steeds uh, aan het werk is. Voor wat betreft de tweede of de derde wedstrijd, uh, Willem? Dus, uh, de derde wedstrijd alweer. Ah, oké. Okay. Uh, we, we hebben twee winnaars gehad tot nu toe, uh, Michel, uh, Florie en uh, Stijn Schotters, En uh, Ja... Het ziet er naar nou uit dat we nu een uh, derde winnaar uh, gaan krijgen in de persoon van uh, de Dein, uh, Niels festekart. Vestekard die uh, hier als eerste de, de vlag uh, passeert. Uh, en dan op de tweede plek uh, is het uh, Joey Sprunteren en derde Michel Valorie. En vier is het een pasgouder. Drie races uh, formule wordt dit weekend drie keer een uh, andere winnaar en dat uh, geeft al aan uh, hoe de competitie is in deze klasse. Ja, uh, de competitie ondanks dat het uh, wat wein weinig auto is, is het een uh, toch een sterke klasse? Vo ja. Ja. ja, dat kunnen we wel eigenlijk zeggen. En uh, is het altijd uh, jarenlang eigenlijk... Uh, geen vader die in deze klas, dat moeten we nu toch zien. Ondanks het feit, uh, we zeggen drie verschillende rijders, maar ook uh, drie verschillende teams uh, die winnen. Dat is uh, ook wel leuk uh, voor een klas die niet uh, voorzien is van een heel groot uh, startveld en veel teams. Om dan toch te zien dat in zo'n weekend uh, drie verschillende winnaars zijn. Uh, ja, uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat doet uh, denk ik uh, de klasse zeker uh, deugd. Uh, Willem, wij gaan als het goed is zo dadelijk een pauzenummer krijgen. Ja, een pauzenummer uh, gaan we krijgen. En dat, uh, ja, we zijn met uitgelopen uh, qua tijd, dus ik denk dat de pauze de, taal, de tijd weer ingehaald Dan worden. Een van de uh, dingen die we gaan krijgen uh, tijdens de pauze is een uh, naam, nou, je de tijd geweest... Uh, bij de motorzaag ja, eerder vanochtend. De kettingzaak ja. Is, uh, is een uh, demonstratie of een demonstratie. Ja, dus uh, Juniors trouwens, uh, die wat uh, rondjes gaat rijden in de Werderkool. En natuurlijk om uh, zijn nieuwe sponsoren uh, te kunnen presenteren. Na die pauze, en het uh, is alweer om tien voor één, dat uh, de volgende race op het programma start Dat is uh, de Toelwagen Diesel uh, Die begint om uh, tien voor één. Dat is een race over uh, vijftig minuten. Uh, je kent het uh, dieselverhaal wel, uh, twee rijders een uh, halverwege de weeze uh, wisselen. Ja, ook daarin uh, Sandvoortse uh, vertegenwoordiging. En die heeft uh, afgelopen uh, zaterdag hebben ze dat heel goed gedaan. Dat uh, is uh, rond zwart die samenrijdt met Haarlem Marcel van Leenen. Uh, zij is er op de tweede plaats eindig uh, afgelopen zaterdag. De derhalve gaan ze nu ook uh, op plaats 2 uh, van start. Uh, op de pool. vertrekt dan uh, ja, ook een bekende in die bieselcup. Inmiddels uh, rijden in een uh, Volkswagen golf en dat is uh, Jeroen Doek. Jeroen Zwart, ik vlak hem net nog even. Uh, ja, regen, het mag van hem, maar dan moet het wel zijknat zijn. En niet uh, zoals die zich halen vallen, want daar uh, schiet je niks mee op. Meer deze toestanden in de rug? Dank, dankjewel Willem voor zover We gaan straks natuurlijk ook kijken Voor wat betreft de toewagen Die zo goed, zullen we denk ik met één of twee flitsen nou, Denk twee Zullen we het daarmee gaan doen Nu eerst tijd Voor een interview Wat Willem en ik hadden opgenomen Zaterdagmiddag en Dat gebeurde bij het team van de Ekeris BMW Eigenlijk het team Racing Team Holland En daar hadden we een gesprek met Ricardo van der Enden. Een beetje natte Pinkstrezers met een kop koffie erbij. Gaat wel goed, geloof ik. Ja, zeker weten. Ja, bij Team Makers is het toch wat veranderd dit jaar. Met de komst van PC en Prins Bernhard. Ja, ja, gewoon hartstikke leuk. En daardoor staan we inderdaad met een broodje die goed belegd is en met een bakje koffie net na de kwalificatie. Ja, ben jij regenrijden? Ja, ja, ik vind regenrijden dat, dat vind ik echt gigantisch gaaf. Dus van mij mag het regenen vanmiddag. Ja vanmiddag, je hebt het over vanmiddag, vanmiddag de eerste race. Uh, paas uh, waren jullie voor het laatst hier, daartussen heeft uh, Silverstone nog gezeten uh, voor de GTA 4, hoe is het daar vergaan met jullie? Ja Silverstone, Engeland uh, natuurlijk legendarische circuit, uh, Formule 1 uh, altijd uh, geweest en uh, ja nu komen ze dan over twee weken gaan ze daar dan uh, ook weer rijden. Ja gigantisch mooie baan, uh, heel snel, mooie vloeiende bochten erin en dat is wel echt een, een baantje wat uh, goed past bij de BMW. Dus uh, nee, ja, we kwamen aan, we hebben heel veel getest op, op Assen, een goede testdag gehad. We uh, kwamen aan in Silverstone, zette de auto neer en klik hier, klik hier daar en uh, gewoon gelijk uh, ja, heel erg snel. Ja, ik wijk even af van het uh, GT4, want je had het over vloeiende bochten. Moet ik even terugdenken aan uh, vorige week of de week ervoor. De Noordslijven, daar was je ook. <laughs> ja, dat klopt. Noordslijven waren we, waren we ook. Ja, dat is uh, ja, in principe drie, drie circuits in, in drie weken. Dus uh, Noordslijven heb ik bij Dylan Koster gereden met de 1.30i. Ja, uh, kostelijk vermaakt. Uh, we hebben een baanrecord neergezet voor die auto, dus dat was ook wel weer top. En uh, ik kan wel zeggen dat ik de Noordslijven nu op, op mijn duimpje ken. Uh. Ja, dat is hier ook iets wat je vaker gaat doen daar? Ik hoop het. Uh, kijk, uh, nu dat je zo lang in een auto zit, zeg maar, je rijdt al jarenlang Tourwagen, waren familieauto's of wat dan ook, kom je op de Noordslijven en dan sta je ineens op nul. En dat is wel echt kikker. Het is weer een, een nieuwe uitdaging. Dus ik denk dat ik er een nieuwe nieuw hobby bij heb. Uh, ja, want, want ja, de uitdagingen liggen natuurlijk op uh, circuits die je dan niet kent. Ja, en daarom was Silverstone ook gewoon een heel mooi weekend voor ons. Uh, door de testdag in Assen, uh, ja, stop. Zetten we de auto neer, zitten we er gelijk bij. Kwalificatie, uh, die ga je dan in. Terwijl je nog maar uh, zes rondjes hebt gereden op die baan. We gaan kwalificeren en ik zet hem op Pol neer. En Dunk zet hem op Pol neer. Dus uh, nee, dat was, was een zeker een heel mooi begin. Uh, we mochten dus ook als eerste starten in, uh, in beide races. Uh, mijn race, ik startte uh, van, van Pol, een mooie start, goede start. Uh, 1,8 seconden voorsprong op nummer 2, de eerste rondje. Daarna werd ik toch wel langzaam ingehengeld uh, door een, uh, een auto die niet meedeed uh, voor het kampioenschap. Dus die hebben we laten gaan en we kwamen als tweede overstreep, maar toch eigenlijk uh, ja, de punten voor P1, dus daar was ik wel heel erg blij mee. Duncan, uh, ja, die kon ook starten van P1. Uh, een hele mooie, goede start. Heel de tijd aan de leiding gelegen en uh, wedstrijd gewonnen. En eigenlijk precies hetzelfde voor race 3. Ja, vanmiddag uh, eerste race voor jou. Kijken we even terug uh, naar Pasen. Toen hadden jullie wat uh, problemen met de banden. Die zijn nu niet meer uh, te sprake. Nee, de banden inderdaad. Uh, toch het banden-issue. De, de issue uh, van de afgelopen twee jaar. Ja, Paas Duncan gaat rijden met een splinternieuw zetje en uh, achterronde klapband. Uh, ja, dat is gewoon jammer, dat, dat kan gewoon niet gebeuren. En daarom hebben we nu een aanpassing. We rijden nu met vier achterbanden. Dus uh, de smallere voorband die, uh, die is er niet meer, die bestaat niet meer. En uh, ja, vooralsnog uh, ziet het er heel goed uit uh, dat de banden in ieder geval heel blijven. Hè? En, uh, ja, dat is de grootste pro die we hebben, zeg maar. af en toe doet deze uitro denken aan dat nummer The Chain van Fleetwood Mac terug te vinden op het album Rumors maar deze die haalt het ook wel denk ik, Is er dit Midnight van het album Tango in the Night en daar zit ook zo'n mooie outro in waarom zeg ik dat? Die outro van The Chain, dat is wel bekend het openingstune van het BBC Autosport programma. en iedereen weet hoe dat gisteren is gegaan in Canada, het was één grote glijpartij, ik had nog net niet het idee van de Zambonies komen het uit op, want uh, er waren dan wel even van die momenten dat daar wat van die veegwagens uh, daar op die baan bezig waren. Maar goed, uh, we gaan weer terug naar het uh, interview uh, wat Willem en ik hadden tijdens uh, de zaterdagsessie. Uh, en dat uh, was met Ricardo van de Ende. En dan hebben we natuurlijk ook nog een deel 2. Je had het net over de, de banden. Uh, nu zit je ook uh, met de, wat je al helemaal aan het begin net zei uh, met uh, Pieter Christiaan en met Prins Bernhard uh, in, uh, in dit verhaal. Uh, hoe is dat eigenlijk uh, toen de tijd uh, gegaan? Hoe zijn ze erbij gekomen? Was het uh, gewoon voor hun... Iets om weer een, ja, een nieuwe uitdaging aan te gaan? Ja, kijk, ze reden bij Jan Lammers. Nou, Jan Lammers, dat team bestaat niet meer. Dus nou, de jongens wilden wel weer rijden en het ja, liefst ze voorin. Ze wilden in ieder geval zeker weten dat de auto goed is. En ik denk ja, dat ze een heel mooi plekje hebben gevonden bij ons. In een bestaand team, vertrouwd team. Iedereen kent elkaar. Het is echt één grote familie. We gaan door elkaar door, door de bagger heen, om het zo maar even te zeggen. En, uh, ja, ik, zie, ik zie het eigenlijk bijna voor mijn modderbad, zo lijkt het wel. Ja, nou, vanda vandaag zou het zeker kunnen. Ik denk dat er ongeveer 3 centimeter water staat in de Pitstraat. Maar het is wel heel leuk met de komst van de jongens. Uh, het zijn echt hele relaxe en aardige gasten. Hè? En uh, ze kunnen nog een aardig potje sturen ook hoor. Duncan en jij, één team uh, in die GT4. Jullie zijn al uh, meerdere jaren teamgenoot. Die samenwerking is ook heel goed toch? Ja, Dunk en ik, we zijn echt een, echt een team, echt een setje. Uh, hij vertrouwt me ook volledig met de, met de setup of wat dan ook. Uh, ja, we zijn gewoon een mooi team, goed op elkaar ingespeeld, We weten precies wel waar we elkaar hebben. In onze eigen race natuurlijk hè, nemen we het op tegen elkaar, want dat is eigenlijk waar je het enige verschil kan maken. Maar race 3 gaan we altijd samen voor de winst en we, we hebben samen hetzelfde doel natuurlijk om, om te winnen. Maar ook buiten de baan uh, zien we elkaar heel veel en uh, dunken en zeg maar maatje, ja. ja uh, dat, dat, moet mij, dat, dat moet toch ook wel, wel belangrijk zijn als je het uh, goed met elkaar uit wil houden, denk ik. Dan. Ja, zeker weet ik Kijk, uh, we, we rijden nu alweer uh, vijf jaar samen. Hè. Ik rij nu zes jaar uh, bij Ecris. Uh, bij we rijden al vijf jaar samen. Uh, ja, het eerste jaar was wel even wennen, want als er zet twee haantjes in, uh, in één team. Dan uh, meestal komt het niet goed. Maar uh, ja, na, na het eerste seizoen... Uh, het is tweede seizoen dat we samen begonnen. Echt een ja, super band. En uh, we weten wat we aan elkaar hebben. En uh, ook kijk je verder uh, in de pitsraad zeg maar, bij andere teams. Denk ik uh, dat wij het heel erg goed getroffen hebben. Ja, levert een gezonde discussie tussen jullie onderling dan ook nog wel wat op? Ja, we, we, we zijn heel open en eerlijk. Uh, Dunk komt uit Rotterdam. Uh, ik zit tussen Rotterdam en Den Haag. Dijk. <laughs> ja, Dijk. <Poeldijk. laughs> ik uh, woon in de kartbaan. Ja, uh, oh. Maar... Uh, ja, we zijn gewoon heel open en heel eerlijk. We begrijpen elkaar en uh, wat, wat ik zeg, het team hier, iedereen die hier loopt, heeft hetzelfde doel. We willen winnen. En maakt niet uit, dat doet één zijn best niet, dan krijg je gewoon een schop onder zol. want je moet wel je best doen, want we willen, we willen winnen. En dat is, uh, ja, dat is gewoon mooi. Kwalificatie gehad, uh, over een kleine drie uur uh, race 1, dan ga jij van start. Tussen die uh, kwalificatie en die race, wat, wat houdt dat in voor jou? Een beetje relaxen, een beetje rondkijken of is er nog werk voor je te doen ook nog? Nee, uh, buiten een uh, gezellig interview voor de radio, een je koffie en een broodje. Uh, <laughs> nee, uh, we gaan nog wel aan de slag, want we zijn er nu uh, nog, uh, nog steeds niet uit natuurlijk. Want uh, ja, wat doet het weer? Blijft het zo regenen als nu? Uh, wordt het uh, droger net zoals uh, de net? Kwalificatie? Wel nat, maar niet, niet erg nat. Of wordt het toch weer slechts? Dus nou, daar zijn we wel druk mee bezig. Ja, dan nog even met een scheef oog naar maandag uh, kijken. Want dan uh, komen jullie weer tezamen in actie op de baan. Hoe gaat dat dan? Uh, maar zonder dat je je hele strategie uh, blootgeeft. Uh, ah ja, nee, maar geen probleem hoor. Uh, we starten P2. Dus uh, eerste rij. En uh, vanaf dan is het gewoon maximaal en, uh, zorgen dat we, dat we winnen. Dus dat, uh, dat is onze tactiek. Dus die kan je vast opschrijven. We starten 2 bij 2 zeg je, maar is er altijd één die start? Wie start er maanden? Oh, ik denk dat we voorlopig uh, nog even houden dat we met z'n tweeën in <laughs> de auto zitten. En dat we misschien halverwege wisselen, dat weet ik niet. Goed, dankjewel. <laughs> Graag gedaan. Do I really need to have the money to be the girl you love? Do I really need to buy your world to have a choice, to have a voice? You really keep me waiting till it makes me mad at you get my ass off But you don't see it You don't take it Serious Well it's up to you I'm feeling rich And I don't need to be a bitch It's up to you Are you really in love With me Like you say you do if you say you do, you wouldn't let me wait all the way through. And if you say you do, you wouldn't be so cold and cruel. And it's a shame, it's a crime, paying so much attention on a dime.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 Makes me sick Gives me a kick though Learned so much more When I got on the shore Learned to fight and not to hide Behind my pocket Oh well it's up to you I'm feeling rich And I don't need to be your bitch it's up Een beetje raar te kijken. Ik denk, hé, hey, dat is een hele andere versie. Maar klopt ook wel, want dit is uh, zeg maar de, de opname die we hadden gemaakt uh, in maart van 2010. Toen uh, Fabian de Damers uh, te gast uh, was uh, bij het uh, programma Alternative FM. Uh, er bestaat nog een andere versie, maar uh, dat is uh, de gewone versie die zij zelf in haar eigen studio heeft opgenomen. Uh, maar goed, uh, dit is nog even verbazingwekkend. Maar goed, uh, door met uh, het uh, andere gedeelte van, uh, van het uh, programma. ZUK, uh, muziek gewoon. Met de enige erfgename die in mijn ogen uh, van de band iets uh, kunnen maken. Dat uh, waren de mannen en de ene dame van de Cosmic Carnival. En over de band gesproken. Uh, vrijdagavond, afgelopen vrijdagavond was er een uh, hele mooie... Samen zijn in uh, de octi op het terrein van Bekenstein pop Dan nou wordt uh, Pascal van de Beek een beetje weer wakker. Dat, uh, dat, lijkt me altijd, <laughs> dat lijkt me altijd wel leuk. Maar die hebben daar een, een last waltz opgevoerd. En de, daarin deed deze Fabiana Dammers dan ook mee. Met een hele mooie uitvoering. Samen met Suus de Groot. Uh, de ene keer deed uh, de een de achtergrondkoren En de, de ander deed het andere moment de achtergrondkoren. Maar het was heel erg leuk. Uh, ik zei het al. De Cosmo Carnival hebben in, in een eigen repertoire maar ook uh, dingen uh, overgenomen van de band. En de band dat was een legendarische groep uit uh, Canada. En uh, daarin maakten onder andere Rick Denko, Robbie Robertson uh, deel uit en Richard Manuel. En die werden uitgebreid, uh, uh, ja, min of meer uh, ja, gedacht en uh, aangedacht uh, tijdens uh, de opvoering van The Last Walt. De uh, Cosmic Carnival heeft natuurlijk ook eigen materiaal. En daar gaan we nu gewoon uh, heel fijn naar luisteren. Share the love!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 Ja, en als je dan uh, bedenkt van uh, als dit uh, binnenkort ergens weer in het non-stop systeem uh, voorbij gaat uh, komen, dan weet je dat ze één, doorgebroken zijn en twee, dan uh, weet je het ook waar je het voor het eerst hebt gehoord, namelijk hier bij Cfms antwoord. Zo. Uh, nog eentje tot aan het uh, nieuws van uh, 1 uur. Dat is Alaska met Politics. En daarna gaan we gewoon vrolijk verder met het uh, kijken. En uh, natuurlijk ook het horen en beleven van de toerwagen Diesel Cup. Die zich nu aan het warmrijden is op het circuitpak Zandvoort. En dat zijn de Mild as he stared at his father. Those utter eyes are the rights of the estates. Girls, don't cry, or the sun God has offered. How could one ever believe in this world so empty of morale, chivalry and of justice? How could one even believe in this world so we're free where one's fall is another man's pleasure And those are the laws Of gravity Like Comedis Left at the king's You Never put your faith In secrecy Samson absent blinded By love for Delilah Believe in this world So empty of the law And of justice I can want you to believe in this world